Dit is Onderduiven-Nederwit met het NOS-journaal. De jonge asielzoeker Mauro Manuel moet terug naar Angola. Minister Leers heeft besloten geen uitzondering te maken. Mauro kwam op tienjarige leeftijd alleen naar Nederland. Sindsdien heeft hij in een Limburgs pleeggezin gewoond. Nu hij 18 jaar is geworden moet hij het land verlaten. Volgens de minister zijn er in Nederland tal van jonge asielzoekers... die slechtere vooruitzichten hebben dan Mauro. Als hij voor deze jongen een uitzondering zou maken... zou hij dat voor de hele groep moeten doen. En dat wil de minister niet. De uitgever van de opgeheven tabloid News of the World betaalt de familie van het vermoorde Britse meisje Millie Dowler... ...naar verwachting een schadevergoeding van 2 miljoen pond. De krant luisterde in 2002 de voicemail af van het vermiste 13-jarige meisje. Omdat News of the World ook berichten wisten, kreeg haar familie hoop dat ze nog in leven was. Uiteindelijk bleek dat ze was vermoord. News of the World heeft al meerdere mensen schadevergoeding betaald voor het afluisteren van voicemails. De 2 miljoen pond die de familie familie Dowler volgens Britse media krijgt, zou de hoogste schadevergoeding tot nu toe zijn. Minister Leers is erg geschrokken van de problemen bij het COA, de organisatie die zich bezighoudt met de opvang van asielzoekers. Leers heeft bepaald dat bestuursvoorzitter Noorten Al-Bayrak fors salaris moet inleveren. Ze verdient nu 273.000 euro en Leers wil dat ze onder de balkenende norm komt te vallen. Ook komt er een onderzoek. Leers wil weten waarom signalen van personeelsleden over een angstcultuur nooit zijn opgepakt. Gisteren meldde de NOS op basis van medewerkersverklaringen dat er een verziekte bedrijfscultuur heerst bij de COA. PVDA, PVV en het CDA eisten daarop opheldering van Leers. Die komt nu dus met maatregelen en maakte ze bekend na een gesprek met de Raad van Toezicht van het COA. Al het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het westen kans op wat motregen en minimaal rond 10 graden. Morgen grijs, af en toe lichte de regen en maxima van een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, u krijgt de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen wordt gecontroleerd tussen Alkmaar en Kastrikum. En op de A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Rotterdam en Breda. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, een zomerhit. CFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM in de avond.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 Die was honden, verrode maatschappij. Ze leiden het onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor de kippen, hij maakt zon tot oogspart. Maar met zijn ijsvaarstenen, dan had het hulp mee. De de klein, en al haal ze, het, dat ze krijgen, is het, het, je honderd, het is een kraai in de richting van het veld. Het is als tuchtje honderd, een naaier is voorbij. Zom, Zee, Zandvoort en zomerhit. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl Zee, of the sofa, I'll be your man, I'll be your man, what are we all looking for, someone we just can't ignore. Zandvoort, Zandvoort.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 Sleeping alone, I put myself first and make the rules as I